3 uur. Het LOS-journaal. Door Alt -Megens. De kans is klein dat er bij economische tegenvallers opnieuw aan de AOW-plannen wordt gesleuteld. Dat zei premier Rutte in het debat over de regeringsverklaring. De oudere partij 50 plus vroeg zich af of het kabinet nog meer versnellingen met de verhoging van de AOW-leeftijd in petto heeft. Dat veroorzaakt veel onrust onder ouderen, zei fractievoorzitter Krol. Volgens Rutte is de intentie van dit kabinet om de rit uit te zitten... en de plannen die er nu liggen niet nog eens op de schop te nemen. Maar een garantie wilde hij niet geven. De starterslening voor mensen die voor het eerst een huis kopen blijft bestaan. Het kabinet heeft besloten dat vanaf volgend jaar... alleen nog hypotheekrenteaftrek mogelijk is... voor leningen die van het begin af aan worden afgelost. Startersleningen zijn de eerste drie jaar aflossingsvrij... Minister Blok, die over wonen gaat, heeft nu besloten voor die leningen een uitzondering te maken, waardoor ze onder de huidige voorwaarden kunnen blijven bestaan. Blok heeft daarvoor 20 miljoen euro uitgetrokken, schrijft hij aan de Kamer. Voormalig Dutchbed-commandant Karremans wil dat het openbaar ministerie voor het einde van de maand besluit over het strafrechtelijk onderzoek tegen hem. Volgens een advocaat Knoops heeft Karremans lang genoeg gewacht. Nabestaanden van slachtoffers van Srebrenica... deden in juli 2010 aangifte tegen onder andere Karremans... wegens oorlogsmisdaden en genocide. De VN-eenheid van Karremans moest de moslimanklaver Srebrenica beschermen. Na de inname door de Bosnisch-Servische troepen... werden duizenden moslimmannen vermoord. De zakenman Frans van Anraat moet ruim een half miljoen euro betalen aan de staat. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Het openbaar ministerie had een miljoen geëist. Van Anraat verdiende in de jaren 80 veel geld met de verkoop van een grondstof voor mosterdgas aan de Iraakse dictator Saddam Hussein. In maart 1998 kwamen in het noorden van Irak 5000 Koerden om bij een Iraakse gifgasaanval. Van Anraad werd in 2007 veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Hij zit een celstraf van 17 jaar uit. De Europese Commissie geeft het geld van de Nobelprijs voor de Vrede aan projecten voor kinderen in oorlogsgebieden.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 Het weer vanavond klaart het steeds meer op, koelt het flink af. Minimum temperatuur ligt net onder het vriespunt. De loop van de nacht vormt zich op uitgebreide schaal mist. Morgen is het dan eerst grijs en mistig met in de middag kans op wat zon. Het wordt 4 tot 8 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem richting Duitsland... daar staat tussen Duiven en 7 naar 2 kilometer na een ongeluk. En op de A16 Breda richting Rotterdam staat voor de Drechtunnel 3 kilometer. De rechte tunnelbuis is namelijk afgesloten omdat er olie op de weg ligt. Verkeer in de regio Roosendaal om de weg naar Rotterdam... kan dan ook beter omrijden via de Heinoortunnel over de A59 en de A29. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort... daar staat er een ongeluk tussen knopenterreins Weert en Afridendel...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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zit Ronald Seurissen, hij is eerste Kamerlid voor de PVV... en hij gaat zo in debat over cursussen tegen islamofobie. En ook Willem Middelkoop is hier. Goedemiddag, hartelijk welkom. Ja, goedemiddag. We kennen jou als financieel journalist en goudhandelaar... maar voordat je de we financiële wereld betrad, was jij een succesvolle fotograaf. Als enige slaagde jij erin om een foto te maken van maffiabaas Klaas Bruinsma bijvoorbeeld. Die foto die werd beroemd en staat nu met vele andere foto's van jou in een fotoboek. Ook nog te gast, Ethica Guilaine van Tiel... Uh, en straks de bijdrage van Vrouwtje van de Ploeg, dichter bij de dag van dienst. Eerst gaan wij naar Den Haag. Daar wordt gedebatteerd over de regeringsverklaring. Hans Andringa, hallo. Ja, Het ging over de AWBZ en over de dagopvang. Is dat ook uh, waar nog steeds de opwinding over plaatsvindt? Nou, dat beheerste zeker het uh, eerste deel van het debat. Het was een uh, pittig debat. En ja, de, de onrust die is dan uh, ook groot. Want die dagopvang is voor heel veel mensen in gezinnen belangrijk. Uh, uh, gezinnen waar bijvoorbeeld uh, dementerende ouderen wonen of uh, gehandicapten. Dat is een enorme belasting voor de partners thuis, voor de mensen thuis. En om die druk, die last een beetje te ontlasten... Uh, gaan die bejaarden of gehandicapten vaak naar een zogenaamde dagopvang. Zodat ze niet meer thuis zijn en de mensen thuis weer een beetje kunnen uitpuffen... van alle extra zorg die ze altijd moeten verlenen. Uh, dat gaat allemaal sterk veranderen in de plannen van het kabinet. En er gaat op bezuinigd worden en... Daar maakt de Kamer zich vandaag ook zorgen over. Er is een heel raar overgangsjaar tussen waar het Rijk nog die regeling uitvoert... en waar de gemeenten het in 2015 gaan overnemen. Het vreemde geval doet zich voor. Er mogen in het jaar 2014 geen nieuwe gevallen meer bijkomen. Maar als je nou de pech hebt om in 2014 langzaam te gaan dementeren... of je raakt gehandicapt, wat gaat er dan met deze mensen gebeuren? Is daar dan geen enkele opvang of regeling voor? Het lukte premier Rutte niet om dat goed uit te leggen aan de Kamer... om de onrust weg te nemen. En toen schoot de nieuwe politieke vriend Diederik Samson premier Rutte te hulp. Iedereen die nu dagbesteding heeft. Want daar is de grote onzekerheid in ieder geval in mijn mailbox en op straat over ontstaan. Iedereen die nu dagbesteding heeft, houdt die dagbesteding in 2014... Yes. en wordt daarna bij de gemeente overgeheveld, zoals dat dan heet. En daar gaat het dan verder. Voorzitter, ten eerste was het suggestie voor de heer Samson... om wat in het debat heel vaak gezegd is... ook nog een keer even stevig precies op papier te zetten... dat voor de bestaande gevallen bestaande mensen die gebruik maken van dagbesteding en begeleiding... en niets verandert in 2014. De minister-president zei zo even, er is ook geld voor... ook nieuwe voorzieningen in 2014. Uh, ja. Dat heb ik goed gehoord, dus dat betekent inderdaad... het gaat niet meer om dat recht op de oude voet... maar er is ook uiteindelijk een regeling... en er is ook geld voor nieuwe uh, voorzieningen in 2014. Ja, er is geld voor deze belangrijke zakenbegeleiding en uh, uh, uh, voor, voor deze belangrijke thema's is geld uh, in 2014. Maar we zullen moeten bezien natuurlijk hoe precies die verhoudingen liggen... tussen mensen die nog een doorlopend recht hebben... nieuwe instroom die uh, recht heeft op een voorziening. Dus geen recht op een recht, maar recht op een voorziening. En hoe ze dat precies met elkaar gaat verhouden. Nou, dat weten we nog niet, want het lukte premier Rutte toch nog niet om al die plannen die nog in de stijger staan om die al echt zo te presenteren dat ook de oppositiepartijen gerust zijn dat het allemaal goed gaat komen met deze kwetsbare groep waar straks toch veel op bezuinigd gaat worden. En het kabinet moet dat het komende jaar dus nog allemaal gaan uitwerken. Dankjewel Hans Andringa vanuit Den Haag. Wie schildert vandaag ons appeltje? Dat is Ronald de eerste kamerlid voor de PVV. Goedemiddag, Ronald. Goedemiddag thuis. Jij wilt het hier over hebben. We worden bedreigd door de moslims. Ja, we zijn bang voor de islam. We worden bedreigd door de moslims. Het pastoor doorheen een imam. Ja, maar... Islamafobie, daar wil je het over hebben. Wat is er precies aan ja. de hand? Nou, er is in Rotterdam een Rotterdamse antidiscriminatieactieraad. En die vinden het nodig om de Rotterdammers te heropvoeden. Wij moeten vooral niet bang worden voor de islam. En dat, die angst heet islamofobie. En daar maak ik ook al groot bezwaar tegen. Want een fobie is een irreële en niet bestaande angst. Terwijl ik me heel goed in kan denken dat mensen angst voor de islam hebben. Uh, ik vrees dus dat dit soort cursussen niet anders gaan worden dan uh, islampropaganda. Ik, ik moet zeggen dat er ondertussen toch al iets veranderd is. Eerst zouden de cursussen gescheiden worden gegeven. Mannen en vrouwen apart, zo hoort dat natuurlijk ook binnen de islam. Maar daar is gelukkig nu vanaf gezien. Het worden dus gemengde cursussen waarin wij leren. Uh, dat de, ja goed, wat, wat we moeten gaan leren, dat weet ik niet. Ik ga er in ieder geval niet naartoe. Maar uh, ik vind het nogal aanmatigend om uh, mij te gaan uitleggen... dat als ik naar het nieuws kijk en als ik de bronnen van de islam lees... dat ik dat allemaal verkeerd zie en dat ik dat verkeerd gelezen heb. Ja, je gaat over praten met Carla Lepelaar. Zij is van die anti actieraad Goedemiddag, mevrouw Lepelaar. Goedemiddag. Ja, u kunt mij verstaan. Dat is fijn. U zit, geloof ik, beide in Rotterdam. Uh, en wij zitten hier in Hilversum, dus het is even een beetje uitproberen. Maar het lijkt allemaal te lukken. Dat is mooi. Mevrouw Lepelaar, wat gaat u precies doen in die cursus? Wat is de bedoeling Um, de bedoeling is dat uh, we daar kunnen praten met mensen over die uh, last hebben van islamofobie. Die het gevoel hebben van nou, ik sta op achterstand en er wordt wel met heel veel achterdocht naar mij gekeken. Omdat ik uh, uh, moslim ben of men deelt mij in bij die groep. En vervolgens worden er allerlei dingen die andere moslims doen... Uh, ook op mij van toepassing verklaard. Nee. Zoals terrorisme of uh, hooliganisme of dat soort zaken. Die natuurlijk ook voorkomen, die af en toe ook worden gedaan... door mensen die uh, uh, al dan niet toevallig ook nog moslim zijn. Nee, maar daar allemaal... hebben heel veel mensen last van. En uh, wij waren gevraagd om daar eens uh, wat dagen over te organiseren... zodat we daar kunnen praten. Maar over kunnen even voor mijn begrip, het is dus een cursus voor mensen die de islam aanhangen... en niet voor mensen die uh, dat niet doen en bang zijn voor de islam. Nee, we, nee, dat klopt inderdaad. We hebben drie dagen. De eerste hebben we al gehad. Die ging over de discriminatie van moslima's. En de laatste, die is voor uh, islamitische uh, organisaties. Uh, en daartussenin zit er eentje. En daar kunnen ook mensen aan meedoen... Um, die zich er gewoon zorgen over maken. die misschien werken bij algemene instellingen... of bij de politie of op scholen, of uh, die opbouwwerker zijn. En die het tegenkomen dat, uh, dat er botsingen zijn... conflicten tussen mensen voor wie zij werken, met wie zij werken... Uh, waarin zij denken van, nou, die islamofobie of die vooroordelen... ten opzichte van moslims, die spelen daar een rol in. En dat maakt eigenlijk het ingewikkeld om samen te werken en samen te leven... Ja, dus, dus jij bent dan uh, moslim, maar jij wordt soms aangesproken op dingen waar je niet verantwoordelijk voor bent en waar je ook niet verantwoordelijk voor voelt. En u helpt die mensen om uh, uh, stevig in het leven te staan. Vond ik het zo goed samen? Ja, daar komt het wel op neer. We helpen mensen vooral om, uh, om een beetje gestructureerd met elkaar erover van gedachten te wisselen. En uh, ze helpen elkaar dus eigenlijk ook heel erg, want er zijn natuurlijk allerlei verschillende... Ja reactie vormen mogelijk en uh, het gaat er ook vooral om daar met elkaar ook over te ja. hebben. Maar Ronald, ja. wat, wat is daar zo erg aan? Want stel dat je inderdaad een vrede nou, moslim dit, bent... Dit en, je en je heilig. wordt terrorist uitgemaakt, wat, dat, dat, dat dit, is lastig. Dit maakt het voor mij nog erger. Ik vind oh. dit dus een, een zaak van de islamieten onder elkaar... en daar moet geen uh, bovenheenstaand antidiscriminatieactieraad... die moet zich daarmee gaan bemoeien. Als moslims zich gediscrimineerd voelen onderling, wat ze, moet ik zeggen, nogal heel snel hebben... Dan moeten ze daar vooral onder elkaar over gaan praten. Op het moment dat je als een Nederlandse stichting. Uh, je gaat zeggen: wij gaan jullie daarbij helpen. dan bevestig je dus alleen maar dat oordeel. dat moslims worden gediscrimineerd. Wat mij namelijk ook opvalt. is dat er noodsprake is van uh, hindoofobie... Of uh, rooms-katholieke fobie, of uh, reformatorische fobieën. Het zijn altijd toch uh, islamieten, en uh, dat komt heel eenvoudig omdat hun religie uh, naast religie een politieke theorie is, en die is, uh, nou ja, goed, als je naar moslimlanden kijkt, dan weet je wat dat inhoudt. En op het moment dus, dus dat je openlijk voor moslim uitkomt, en dat mag je heel terecht, dan moet je ook accepteren dat daar kritiek op gegeven wordt. Kritiek geven is iets heel Nederlands. He, toen heel de wereld nog rooms-katholiek was. Als hadden wij in Nederland ook kritiekasses op het rooms-katholieke hmm. geloof. En nu hebben we gedood gewoon kritiek op de islam. En om dat dan gelijk fobisch te noemen en om dan gelijk de, als Nederlanders daar de, de slachtofferrol weer te gaan spelen, terwijl kritiek op religie heel normaal is, dat vind ik dus volkomen verkeerd. Mevrouw Lester, zeker... wilt u reageren? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, dat het daar juist over gaat. Van nou, je kunt kritiek verwachten. Ik bedoel, je leeft in een pluriform een pluriforme samenleving. En betekent dat heel veel mensen ergens anders over denken dan jij. Bepaalde beelden hebben, omdat ze uh, ja, minder bekend zijn daarmee. En je ziet ook uh, vooral dat mensen, eigenlijk een beetje tot mijn verbazing... dat we daar binnen één dag toe kwamen, dat de helft van uh, de mensen... die meededen aan die eerste training die we hebben gedaan, die zeiden eigenlijk... nou, wat ik nou vandaag op heb gestoken, is dat ik minder vaak problemen die ik heb wil wijten aan discriminatie. Dus ik denk dat het maar verwijt van... het, het bevestigt mensen is, in een slachtofferrol... dat is juist echt helemaal niet van toepassing. Op het dat toepassing. Als stichting... die uh, boven de partijen dient te staan... Uh, gaat bevestigen dat er zoiets als islamofobie is... en daar cursussen ga, over gaat geven... dan bevestigen dus ook weer dat beeld... wat een gros van de moslims heeft... dat ze gediscrimineerd worden... omdat de kritiek is op de wijze waarop zij leven... en omdat de kritiek is op de wijze waarop zij met mensen omgaan. En dat is inherent aan... Islam. Islam is de enige wereldgodsdienst die geweld als een oplossing ziet. Wel in het maar... uiterste, maar u bevestigt dus gewoon weer het, het feit waar al die islamieten zich graag in, in, in, in wentelen: namelijk dat ze worden gediscrimineerd. Nee, dat, dat ben ik helemaal niet met u eens. Ze, zijn, uh, ze voelen zich aangevallen als het over hun geloof gaat. Dat als je gelovig dus. bent, dan, dan is dat natuurlijk iets heel dat belangrijks. Even mevrouw Lepelaar. Nee, sir, nee, nee, even mevrouw nee. Lepelaar. Uh, als, als je gelovig bent, dan is dat iets heel uh, belangrijks voor je. En um, wij hebben het eigenlijk helemaal niet over, die, over dat geloof gehad. We hebben niet gezegd van nou, je kunt het uh, allemaal zo zus en zo gaan uitleggen. Daar gaan wij ook helemaal niet over. Het gaat er juist om van nou, wat, uh, wat doet het met jezelf... en wat betekent het voor je eigen arbeidsmarktkansen. En als je nou merkt dat mensen helemaal niet gewend zijn aan een hoofddoek... en je komt bij een sollicitatiegesprek en je zit in een wachtruimte... en, en er wordt niet eens gezien dat jij... Uh, de, de sollicitant ben, je hmm. zit er twintig minuten te wachten, ja. hoe ga je daar dan mee om? Hè? Ja. En er was een verhaal van een, uh, iemand, en die zei: Van nou, ik ben weggelopen, want ik, uh, ik geloofde niet meer dat ik echt een kans zou krijgen. En andere mensen zeiden: Van ja, maar ze, weet je, die mensen zijn er blijkbaar gewoon niet aan gewend. dat die hoofddoek allemaal niet zo vreselijk veel uitmaakt. En dat hadden ze juist van jou ja. kunnen leren. U zegt de PVV zou blij moeten zijn met het initiatief. Gehad. Ja, nee, ik denk als het serieus, heel vaak. Nou, de PVV, daar denk ik niet zo vaak over. Maar ik denk heel vaak, Leefbaar Rotterdam zou trots op ons zijn. Ja, ja, ja. Meneer Fjuris, misschien moet u een keer gaan kijken een dag. Nou, ik heb, mm, ik heb gezegd, Of wilt u dat niet, mevrouw ik, Leoplaas? Ik Sorry. Ik zie, mevrouw het verandert de niet, dynamiek weer een beetje. niet echt op prijs wordt gesteld. Maar nogmaals, het verandert mijn mening niet. Maar even eh, als nog, mijn, moslims het probleem hebben, moet je dat minister zelf oplossen. Meneer even voor mijn begrip. Want er kunnen natuurlijk vredelievende moslims zijn... die worden aangesproken op acties waar ze niks mee te maken hebben. Het lijkt me uh, niks op tegen dat die met elkaar praten. U zegt, dat mag niet uh, uh, door de overheid worden aangeboden. Daar zit uw probleem. Ja, dat is mijn probleem dat een stichting die door uh, door overheid, ook door de Rotterdamse gemeente wordt betaald uh, voor moslims cursussen gaat houden. De moslimsorganisaties in Rotterdam, ja, die, ja, die, die moslimsorganisatie in Rotterdam, die hebben allemaal de weg naar subsidie gevonden en laat hij dat lekker zelf doen. Oké. Okay. Ja, laatste woord zijn... voor mevrouw Leppelaar. We doen dit niet alleen uh, voor moslims. We doen heel regelmatig iets met uh, homos, lesbiennes, over antisemitisme, met mensen met een beperking. Dus het, het, het past een beetje in het totaalpakket dat wij bieden, dat dan inderdaad voor heel de stad is. En um, het, het, ik denk dat het een minderheidsstandpunt is wat uh, de heer Seurensen uh, naar okay. voren brengt. D want de rest doet, van de raad is het niet. Iedere normale school. Die okay. drugs nou, ja, is vooral van voortgezet. Meneer is vroeger docent geweest, dus hebben. dat kan hij misschien weten. Goed, hartelijk dank allebei. Veel plezier daar samen in de studio in Rotterdam. Carla Lepelaar <lacht> en, en Ronald <lacht> Wij gaan terug naar de studio hier in Hilversum. Daar is aangeschoven Willem Middelkoop. Willem, we kennen jou vooral als financieel journalist, goudhandelaar... Maar voor 2000 had jij een geheel ander leven. Toen was jij fotograaf, daar verdiende je, je geld mee. En een klein deel van jouw foto verschijnt vandaag in het boek Code Willem. En vanaf morgen is er ook een overzichtstentoonstelling van jouw werk. Hè. Wat voor fotograaf was jij? Ja, eerst even een kleine correctie. Goudhandelaar ben ik ook al niet meer. Want oh. dat heb ik verkocht aan uh, okay, Peter Paul okay. de Vries. Hè. Value oh. eight. Nee, ja. maar laat het even duidelijk zijn. Uh, ja, ik ben tussen 1980 en 2000 uh, fotograaf geweest. Het was eigenlijk een jeugddroom. Toen ik een jaar 14 was, werd ik echt gefascineerd door fotoboeken die bij mijn oom en tante in de kast stonden. Dat waren van die overzichtsboeken... waarin je elk jaar kon zien wat de beste en belangrijkste nieuwsonderwerpen waren. Hij mag al voor je en, koptelefoon. Um, als je ja, er last van hebt. Nee, ik heb <hijen> geen last van. Um, en ik was gefascineerd door die echte aparte nieuwsfotografie... eigenlijk is een nieuwsfotografie dus echt het enige medium... waarbij je in een split second dat hele speciale moment kan pakken. Hè? De TV heeft dat niet, want het beweegt. Je hebt ja, elk dat... moment te pakken. Maar jij, was, ja. jij was, en dat heet, ik wist niet eens dat bestond... jij was scannerfotograaf. Wat was dat? Nou, Wat in is mijn dat? studententijd uh, gebeurde er nogal veel in Amsterdam. Hè. Er uh, waren heel veel krakersproblemen. Er waren veldslagen met krakers, stadsoorlogen. En in die tijd kon je nog heel makkelijk de politie afluisteren. Dat is in het nieuwe systeem, digitale systeem, het 2000-systeem... is dat onmogelijk geworden. Maar het was toen eigenlijk heel makkelijk om precies te horen... waar de politie mee bezig was. En je had toen een groep fotografen in Amsterdam... En er werden scannervotografen genoemd. En die waren altijd eigenlijk... Eh, nou, tegelijkertijd met de politie eh, op de plek eh, plaatsdelict. Ik woonde, in de, ik woonde in hartje stad En het was inderdaad een sport geworden om er heel snel bij te zijn. En kranten hadden toen... Eh, televisie, je had alleen maar Nederland 1 en Nederland 2. Het televisiejournaal werd, werd nog op film gedraaid. Dus die waren, waren helemaal niet snel. Er waren geen satellietverbindingen. Dus kranten waren nog veel belangrijker... om eigenlijk de volgende dag te laten zien wat er, in, wat er was gebeurd. Ja. En die, die rol is eigenlijk helemaal overgenomen door tv. Het is allemaal kleur geworden. Deze Toen is haar ook zwart in zwart-wit. Ja. Dit hele boek is ook in zwart-wit. En, en het en... boek heet ook Code Willem. Want er werd in codes gesproken op die scanners. En Code Willem was er een. Hè? Ja, er werd niet heel veel in codes gesproken. Maar Code Willem was wel een belangrijke. Want als uh, er bijvoorbeeld een uh, politieagent... die zag iemand rijden. En die vond dat verdacht om een of andere reden. En die vroeg dan dat kenteken op. Hè, aan de centrale. Wie die, die auto, op wiens naam die stond. En als zo iemand vuurwapengevaarlijk was... Was, dan had hij een code Willem, een, een W achter zijn naam. Ah ja. En dan wist dus de politie, Code Willem, daar moest. He, moest met je op een pistool, moest je daarop af. Nu zouden we daar het arrestatieteam op afsturen, maar dat bestond toen ook nog niet. Nee. Dus er is een hoop veranderd. Maar hij heeft oh. niks met Willem-Middelkoop te maken? Dus. Nee, nee, nee. Het komt wel goed uit. <laughs> op, op onze site uh, Dit is de dag. Nu hebben we een paar van jouw foto's gezet. En we hebben ook geprobeerd de sfeer van jouw boek te vatten in een geluidsfoto. Er zijn ook krakers die de politie bekogelen met. Met uh, steek in een uh, portiek, slaat in de M.E.R. keihard kei op iemand in. Professor Oranje straat, een man zegt uh, neergeschoten te zijn. Ziet er naar uit als een, een professionele liquidatie. Meneer, mede, mede. Heb je hem gezien? Eén grote rookwolk op Van El Alp neergestort in de Bijlmeer in Amsterdam. Gekomen. En dat is door de vet heen gegaan, want aan de achterkant liggen ook grote brokstukken te branden. De sfeer van de tijd waarin jij werkte? Ja, dus dat, dat, dat is ongeveer aan uh, wat voor geluiden daarbij hoorden. Hebben jullie, hebben jullie goed gedaan? Ja, krakersrellen komen er veel voor. Ja. Ik heb hier een foto van, uh, voor me liggen van een, een, een agent. Of een ME'er die een hond afstuurt op iemand. En die stuurt hij af op jou, hè? Ja, die, die foto is gemaakt in een reflex. Die, uh, die hond die haalt net uit naar mijn elleboog. En ik flits hem dus eigenlijk recht in, zijn, in, in, in, zijn, in het gezicht van de hond. En die hond liet ook los door die flits. Uh, en maar het grappige is dus dat die Ameer ja, die rent achteraan... je ziet die lijn en je ziet die Ameer in de lens kijken... Uh, ja, had slecht met hem af kunnen lopen, ja. maar gelukkig... Uh, gelukkig kwam het goed. Er ja. zitten heel veel foto's bij van de krakersrijden... want in de jaren tachtig was het natuurlijk in Amsterdam... Uh, eigenlijk bijna dag nou ja, dagelijks, maar we laten we zeggen wekelijks bal. Ja. Ook een hele mooie foto, ik haal hem er even bij. Uh, Nelson Mandela. Ja, dat is ook wel een bijzondere foto. Ja, die staat eigenlijk op de laatste pagina. Dat is ook een beetje afsluiting afsluiting van mijn periode... als nieuwsfotograaf in Amsterdam. En uh, ik, heb, ik had hier van tevoren heel erg over nagedacht. het wordt heel druk op het bordes van de stad Schouwburg. Mandela was toen net vrij. En ik heb toen een camera op een uh, eenpootstatief uh, ge gebouwd, als het ware. Die kon ik twee meter voor het bordes houden. Met de afstandsbediening. En ik denk, dan kan ik altijd heel dicht voor Mandela komen. En dat, dat is uiteindelijk ook gelukt. En dat is... Uh, nou ja, goed, dat, ben, dat soort foto's ben ik echt trots... Uh, dat, dat, ja, dat, dat je dat op die manier hebt vast weten te leggen. Ja. Kirlen van Til, je hebt het boek bekeken. Hoe uh, kijk je ernaar? Nou, ik, ik zat naar die foto van die ME'er te kijken... en dan zie je dat hij een soort scheenbeschermers aan heeft... die, uh, die niet ver, verder reiken dan een uh, voetbaltenu. en een helmpje waar je eigenlijk kinderen... die politiemannetjes spelen mee rond ziet lopen. En dan uh, viel mij ineens op dat er een enorm verschil is met de ME van nu... die er als voluit getrainde en superbewapende helemaal in het zwart gehulde uh, uh, ninja's uitzien. En dat heeft bijna een romantische aanblik zo met die ja, scheembeschermers. Er, er is in 20, 30 jaar heel veel veranderd. De politie heeft zich moeten aanpassen... Aan, ja, toen het geweld hè, tegen de politie de, dat ontstond toen. En dat was, ja, die uitrusting moest worden aangepast. Uh, je ziet, wat ik al vertelde, een arrestatieteam... dat bestond niet. Je had in Amsterdam een groep overvallen bij de politie. Dat heette de groep overvallen. En die werden op overvallers afgestuurd. En die hadden als enige kogelvrije auto's. Maar dat waren eigenlijk nog uh, vrij normale modellen. En later is dus zo'n professioneel arrestatieteam arrestatie ontstaan... die echt helemaal getraind zijn voor dat soort situaties. Ja, het, het, het, de sfeer die uit het boek oprijst is nogal grimmig... Er zitten nogal wat lijken bij ja. op de foto's die jij gemaakt ja. hebt. En ook wel ernstige ongelukken. Was het een hardere tijd dan nu? of is dat... Nou, dit komt een bundeling. Ik heb twintig jaar lang... Uh, uh, eigenlijk en daarvan echt tien, tien, twaalf jaar... echt dat harde nieuws gefotografeerd. Daar zie je nu een bundeling van. Dat harde nieuws... Uh, dat, dat brengt met zich mee... dat er hele indringende foto's uit ontstaan. En in zo'n boek komen die indringende beelden. Ja, die, die selecteren je. Ja, en daardoor lijkt het net alsof je elke dag... Uh, ja. wel twee lijken tegenkwam, maar... Dat dat dat. Dat In Amsterdam is wel grappig. In die tijd werden er ongeveer 70 mensen per jaar vermoord. Uh, en dat zijn er nu ongeveer 40. Het is wel gedaald. Maar goed, het gebeurde, het gebeurde wekelijks dat er iemand werd vermoord in Amsterdam. En dat gebeurde niet elke dag. Dus je, je moet het. Het is echt een fotoboek. Het is een opeenstapeling van dit soort beelden. Ik, ik heb een inspirator gehad. In Amerika had je in de jaren 30, 40, 50, Luigi, beroemde fotograaf die in New York ook dit soort beelden maakte. En die heeft een fotoboek ooit gemaakt over New York tussen 1930 en 1960. Dat was een beetje een inspiratiebron. En ook als je dat boek doorbladert, ja, dan val je van de ene verbazing in de andere. Dus je moet het ook een beetje met kooltjes uitnemen. Nou, dat doe ik. Maar er is nog één foto. Daar heb je heel veel aan verdiend, hè? Klaas Bruinsma. Ja, is niet eens de beste. Ik vind het eigenlijk een slechte foto. Maar over het. het is wel de enige foto van Klaas Bruinsma die er zo I, Het is, is de enige foto van Klaas Bruinsma in leven... die uh, eigenlijk door een journalist is gemaakt. Er zijn wat kiekjes uit het privéalbum ooit opgedoken. Ik hoorde ooit op de, op de politieradio dat de bekende Klaas B was aangehouden. En toen dacht ik, Klaas B, Klaas B, wie is dat? En opeens schoot Klaas Bruinsma te binnen omdat parool... een paar weken eerder daar een belangrijk portret voor heeft... over hem had geschreven. En toen hoorde ik op de politieradio... we brengen hem naar uh, bureaulij in schacht. En toen ben ik er snel naartoe gereden... en achter een boom gaan staan. En toen werd hij uh, uit die auto gehaald, liep het bureau binnen... en toen riep ik Klaas. En toen draaide hij zijn hoofd om. En toen had je hem. En toen had ik hem. Ja. Hey, waarom ben je eigenlijk uh, gestopt, Willem? Uh, en ben je in de financiën gegaan? Ja, nou, in de jaren negentig. Ik ben ook altijd heel zakelijk al uh, erg actief geweest. In de jaren negentig investeerde ik in vastgoed. En ik merkte op een gegeven moment als fotojournalist... je ging altijd mee met een journalist, ook naar interviews. Ik heb veel portretten gemaakt bij interviews. En op een gegeven moment merkte ik dat ik het verhaal wilde schrijven... of dat ik een enkele keer soms meer van het verhaal wist dan... De journalist die erbij was. Dus er begon iets te knagen. Ik begon veel te lezen. Ik begon zelf te schrijven. En die fotografie, dat is toch een beetje een jong hondenvak. Ik vond het op een gegeven moment mooi geweest. Ik had alles meegemaakt. En ik wilde iets met mijn hersenen gaan doen. En, en, ja. Mis je het wel eens? Ja. Nee, erg nooit. Wordt vaak gevraagd. Heb je die scanner uh, nog? Nee. Ja, ik heb het nog wel op mijn Heb je nog eraan. een camera? Ja, ik heb nog wel een camera. En ga je er wel die, mee op stap? Nee, maar ik ben bijvoorbeeld een keer in Noord-Korea geweest. Eind jaren negentig heb ik ook voor uh, Nova een videocamera meegenomen. Maar ik zou nog wel eens terug willen naar Noord-Korea, maar echt al, alleen als fotograaf. Dus ik wil wel weer eens iets gaan doen ermee. Okay, nou, in de ge vakantie. Gegevens over het boek uh, Code Willem, 1980-2000, staat op onze website. Dit is de dag, nu. Tijd voor ons dichter bij de dag. Vrouwtje van de Ploeg, goedemiddag. Goedemiddag. Benieuwd of jij een mooie foto van onze uitzending hebt gemaakt? Ja, nou, dat was nog een spannend verhaal op het laatst. Oh. Vliegen. Wij, denk, wij denken dat we naar wilde vogels kijken, maar ze zijn door ons opgevoed. Een klein vliegtuigje vliegt als moedervogel voor ze uit. Wij kijken toch met miljoenen, want we hebben weer aandacht voor het kleine. Wandelen in een herfstbos? Vragen we ons af welke chocolade we moeten kopen voor de komende feestdagen? We proberen niet te denken aan regeerakkoorden of de economie? Een man in de muziek schrijft een brief voor zijn vader. Hij mocht alles en wilde daarom niet doen wat zijn vader niet wilde. Dus rook en drankloos maakte hij van de brief een lied. Dat wij allemaal mogen horen. Delen zijn vader en zijn trots. Dankjewel, vrouwtje. We zetten jouw gedicht op onze website, dit is de dag.nu. Daar is hij later vandaag terug te le uh, lezen. Ja, een gedicht lees je altijd terug. Maar je kan ook gesprekken uit deze uitzending daar terug luisteren. Dit is de dag er zit erop voor vandaag. Hartelijk dank aan de gasten Ronald Seurissen, Carla Lepelaar... Willem Middelkoop en Guilenne van Tiel. Aangeschoven is Geer Jochems van de Villa. Ger, jullie gaan na een half uur verder. Waarmee? Jij ja, Elsbeth. Uh, de gast is Marleen Dumas. Dat is onze meest gewaardeerde en best verkopende... overigens levende kunstenaar van Nederland. Ze kreeg de Johannes Vermeerprijs 2012. En dat is de staatsprijs voor de kunsten. We praten over het kunstbeleid van de overheid... en de bezuinigingen natuurlijk. Die lijken overigens mee te vallen. En we hebben polio bijna onder de duim, blijkt op Congres in de Verenigde Staten. Nou, de vraag is: ophouden met enten dan maar? Eh, dat is niet zo eenvoudig, overigens. Dat zo. Nu enig nieuws? Hier is Dorot Megens. Radio 1, het NOS Journaal. Ja, sinds een uur of elf wordt er in de Tweede Kamer weer gedebatteerd over de regeringsverklaring. Wordt allemaal gevolgd door onder andere onze verslaggever Hans Andringa. Hans, wat is er het afgelopen uur zoal besproken? Een hele rij aan uh, onderwerpen. Het ging over de voorziening in de AWBZ. Over de vergoeding van de huishoudelijke hulp. Over de dagopvanging. Het ging over de uh, AOW-leeftijd. En het gaat uh, nu onder andere over uh, de woningmarkt. En als je zo naar al die onderwerpen kijkt... dan kan je ook wel een soort een patroon in dit uh, debat zien. Uh, uiteraard heeft uh, de oppositie in de Kamer veel uh, kritiek... bij veel plannen van het kabinet. En uh, ja, je hoort dan ook vaak wat het kabinet nu voorstelt. Dat is heel slecht voor... Bijvoorbeeld de werkgelegenheid of de gezondheidszorg... het onderwijs, de woningmarkt, noem maar op. En vaak wordt die kritiek uit de Kamer dan ook ondersteund... door een rapport van een vakbond of een andere belangengroep. Uh, zo ging het bijvoorbeeld ook over een rapport van de woningcorporaties. Zij vrezen dat door de plannen van het kabinet... zij in de toekomst minder woningen kunnen bouwen. Premier Rutte die maakte duidelijk dat dit soort reacties... dat hij dat serieus neemt, maar dat hij er eigenlijk niet zoveel mee kan. Het is onvermijdelijk als je grote vormingen doorvoert... dat allerlei organisaties die belangen hebben in zo'n sector... met de beste bedoelingen, en dat zeg ik met het volste respect... aandacht vragen voor mogelijke maximale risico's die dat met zich meebrengt. Dat is altijd zo. Dat is altijd zo. Als je dan meteen bij de eerste brief zegt... oh, ja, als, als het zo zit, dan doen we dat niet, dan komt inderdaad dat... Uh, de heer Samson en ik allebei 23 miljard moeten ophoesten... omdat uiteindelijk altijd iemand een reden heeft... om te worden uitgezonderd van een bepaalde regel. Wat je moet doen, is proberen je te baseren op objectieve bronnen. En de objectieve bronnen waar wij ons baseren is het Stratplanbureau. En het Stratplanbureau zegt dat de corporaties over het algemeen... voldoende middelen hebben om de lasten van de heffing op te vangen. Dat er brieven komen, zorgen komen. Ik kan u zeggen, mijn inbox zit altijd vol met brieven als je met hervormingen bezig bent. Dan moet je serieus naar kijken. Daar ga je serieus het gesprek mee aan. Daar ga je respectvol het gesprek mee aan. Dat zijn mensen die vol energie in zo'n sector aan het werk zijn. Maar ik zeg er wel bij, het zijn ook altijd mensen met belangen in die sector. Dat is onvermijdelijk. Daar heb niks op tegen. En daar moet je zoveel mogelijk ook proberen te beroepen op de objectieve informatie. Nou, dat zal Rutte in het kabinet ook in de toekomst uh, gaan doen. Maar het devies van dit kabinet is uh, toch duidelijk. We moeten koers houden. Dat is het uh, devies. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat wij in een betere financiële situatie terechtkomen in Nederland. En minister Dijsselbloem van Financiën die was uh, de afgelopen dagen in Brussel. En daar gaven ze een uh, positief oordeel over de plannen van Nederland. Hans Andringa was dat vanuit Den Haag. Ander nieuws, voormalig Dutchbed-commandant wil dat het OM voor het eind van deze maand besluit... over het strafrechtelijk onderzoek tegen hem. Volgens een advocaat Knoops heeft Karmans lang genoeg gewacht. Na bestaande van Srebrenica deden twee jaar geleden aangifte... tegen onder andere Karmans, vanwege oorlogsmisdaden en genocide. En de Europese Commissie geeft het geld van de Nobelprijs voor de Vrede... aan projecten voor kinderen in oorlogsgebieden. Er komt een stichting die het geld gaat verdelen over organisaties die zich daarmee bezighouden. De Europese Unie krijgt dit jaar de vredesprijs... voor de inspanningen voor vrede, democratie en mensenrechten... in de afgelopen 60 jaar. En dat zijn op dit moment de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er staan 9 files, goed voor 20 kilometer. De enige opvallende file op de A16, richting Rotterdam. Dat staat voor de trechtunnel 4 kilometer. De rechte tunnelbuis is daar afgesloten, want er ligt olie op de weg. Rijdt u nog in de regio Roosendaal of bergen Zoom? bent u onderweg naar Rotterdam, kunt u het beste omrijden... via de Heinoertunnel over de A59 en de A29. Dit is Radio 1... WPRO. Villa VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochens. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Het hoofd van de CIA-generaal Petraeus moet weg wegens overspel. En ook generaal John Allen, topmilitair en beoogd hoogste commandant van de NAVO, wordt verdacht van scabreuze e-mailcontacten. Hoe schadelijk is dit voor de net herkozen president Obama? Daarover en over de nieuwe machthebbers in Peking praat ons buitenlandpanel na vier uur. En Marlene Dumas is onze gast. Internationaal bekend en geroemd kunstenaar, heeft een eigen zaal in het zojuist gerenoveerde stedelijk museum en ze kreeg dit jaar de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten. En? Zij heeft zo haar mening over het huidige kunst- en cultuurbeleid in ons land. Uw reacties zijn als altijd zeer welkom via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. We hebben polio onder de knie. Althans, daar begint het volgens ingewijden nu echt op te lijken. Vandaag bespreken wetenschappers op een congres in Atlanta, de Verenigde Staten, de mogelijkheden om helemaal van het virus af te komen. Kees smit Sibegaas, voorzitter van het Nationaal Polo Comité. Goedemiddag, meneer Smit-Siebengaas. Goedemiddag. Uh, betekent dit dat we kunnen stoppen met inenten in Nederland tegen polio? Nee, nee, nee, nee, nee want uh, dat is nog net even niet het geval. Want, want, uh, ja, uh, het heerst nog maar op een paar plekken in de, in de wereld. In ja. Europa al helemaal niet meer. Waarom zou je dan doorgaan met inenten? Uh, beter van niet, toch? Nou, dat is niet helemaal het geval. In Emte is nodig om te voorkomen dat besmettingen die nog alsmaar doorgaan, ook in Nederland, de kans krijgen om ziekte te veroorzaken. En die ziekte, polio, kinderverlamming, leidt tot verlammingen. En dat kan zelfs zodanig zijn dat, dat de dood, als dat met de longspieren gepaard gaat, tot gehoog kan hebben. Zeker. Maar hoe groot is de Kijk, het komt nog voor in Pakistan, Nigeria, Afghanistan. India, dat is uh, uh, poliovrij verklaard al een aantal jaar geleden. Um, bent u, zegt u, we moeten doorgaan met inenten, want door de globalisering, iedereen reist overal heen, kunnen we het zo uit Pakistan of Afghanistan in Nederland krijgen? Ja, nou... Het... Het punt is dat ze in ons spraakgebruik, wat aan het nivellieren zijn, niet alleen in de politiek, maar ook in het spraakgebruik zijn we aan het nivellieren. Het is niet zo dat polio in India verdwenen is. Wat wel het geval is, is dat het epidemisch voorkomen van polio nu in India een jaar lang niet meer het geval geweest is. En dat is een heel belangrijk punt. Sporadische gevallen blijven voorkomen. Dus je kunt eigenlijk nooit zeggen dat een ziekte, in dit geval polio, uitgeroeid is? Nee, te meer niet dat het poliovirus, een zogenaamd enterovirus is, dat is een benaming voor virussen die met name gedijen in het maagdarmkanaal en via het maagdarmkanaal binnenkomen. Ze worden ook uitgescheiden via het maagdarmkanaal. dus komen met ontlasting weer terecht in eh, bij ons gesloten riolen, maar in vele gebieden van de wereld in open riolen. En dat betekent dat het dus in rioolwater en modder terecht komt, waar kindertjes in spelen, die het vervolgens dus met hun vingertjes opdoen en in hun mond en hun neus zitten en vervolgens weer besmet worden. Nee. Dus uh, we moeten uh, uitermate opletten. Er is een uh, twee jaar geleden, drie jaar geleden in ons uh, uh, medisch tijdschrift het uh, medisch contact een oproep gedaan om meer druk op de naald te geven. En dat is een hele mooie uitdrukking want in Nederland is inmiddels ook een zogenaamde vermoeidheid aan het ontstaan uh, voor vaccinaties. In toenemende mate zijn uh, ouders uh, niet meer zo bereid om hun kinderen te laten vaccineren. Dat is een gevaarlijke aangelegenheid, want daardoor kun je dus verspreiding van virussen, waaronder poliomyelitis, dus weer in de hand werken. Maar dan is het misschien ook wel een beetje uh, on onzorgvuldig of misschien zelfs een beetje gevaarlijk om uh, berichten de wereld uh, in te helpen, als zou uh, polio Eigenlijk nou ja, uitgeroeid zijn alsof dat zou kunnen. Daar moet je dan ja, dus verdomd voorzichtig mee zijn. Ik ben het helemaal met u eens en ik ben ook geen voorstander voor een uh, dergelijk taalgebruik. We kunnen polio beheersen en daar zijn we heel dichtbij. Er zijn nog drie grote gebieden in de wereld waar het werkelijk epidemisch voorkomt. Uh, net als Griep, we hebben de pandemie, dus het mondiaal voorkomen van polio, onder de knie gekregen en het teruggebracht naar een epidemisch gebeuren. Dus dat is meer lokaal en regionaal. En de drie landen waar het toch voorkomt als epidemie, uh, dat zijn Afghanistan en Pakistan... Nigeria en Pakistan is het weer opgeleid. Waarom? Pakistan heeft twee jaar geleden een grote overstroming gekend... over een gebied wat zo groot is als Italië, kun je je voorstellen... waarbij heel veel mensen geïsoleerd geraakt zijn... en vaccinaties eh, niet konden worden verricht. En we zagen dus, en we zien nu ook dus in Pakistan... met name in die gebieden, polio weer oplaaien. Oké, okay. de boodschap is blijven prikken. Ja. Janke Smit, Sibenga, bedank, uh, bedankt voor dit gesprek. U bent van Nationaal Polio. Comité. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Pst. Eén minuut. Eerst begroet ze me altijd heel vriendelijk. Goedemiddag, postbode. Hoe gaat het met u? Ja, prima. Met u ook, mevrouw. Ja, gaat goed. Heeft u nog post voor mij? Dat vroeg ze altijd. Maar ik wist dat zij nooit post kreeg. En als ik, haar, als ik zag dat ze eraan kwam... Dan ging ik net doen alsof ik een brief voor haar aan het zoeken was. En dan zei ik, mevrouw, vandaag heb ik geen brief voor u hoor. Oké, okay, zei ze. Morgen is er weer een dag. En dan ging ze ver verder. Zei ze, vriendelijk dank. Dag, postbode. Maar op een gegeven moment vond ik dat zo aandoenlijk. Toen schoot het wel eens door mijn hoofd van, misschien um, moet je eens een, een kaartje op de bus doen. Geadresseerd aan haar. Ik weet toch waar ze woont. Hé hey, Wout.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 Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. Elk land heeft zijn eigen manier om ouderen te verzorgen. Wij hebben bijvoorbeeld speciale tehuizen voor onze oudjes. En in sommige landen vinden ze dat juist asociaal. Metropolis kijkt deze week naar de ouderenzorg elders in de wereld. Gisteren hoorden we hoe het in China door de éénkindpolitiek soms wel heel zwaar is voor kinderen om hun ouders te verzorgen. Al denken sommige ouderen daar nogal makkelijk over. En wat als hij nou net zo oud wordt als zijn moeder, vraag ik? Bekijk het even, zegt Zhang Zong. Ha, dan stop ik gewoon met eten, want zo oud worden lijkt mij een hel. Dus ik drink, ik rook en ik eet elke dag vet vlees. Vandaag Spanje, waar de eenzaamheid onder ouderen... en het woningtekort bij studenten in één klap is opgelost. Ze gaan gewoon samenwonen. Een reportage van Lex Rietman. Ik kan me ergere landen voorstellen om oud te worden dan Spanje, maar toch... Eenzaamheid onder bejaarden is ook hier een gigantisch probleem. Vooral in de grote steden, zoals hier in Barcelona. Bijna 100.000 bejaarden wonen alleen en vaak in flinke woningen. Aan de andere kant zijn er tienduizenden studenten met weinig geld. En ze kunnen de Hoge Kamerhuren huren vaak niet betalen. Een stichting kwam op het idee om die twee groepen met elkaar in contact te brengen. Zo ontstond het project Leven en Samenleven. Na een test op geschiktheid kan een student gratis inwonen bij een bejaarde... In ruil moet die student dan bereid zijn om de bejaarde gezelschap te houden. Het project is een groot succes, maar het gaat natuurlijk niet altijd goed. Ik ga eens kijken hoe het uitpakt bij Francesca Jalenkas, 93 jaar. Sinds vijf maanden woont de Argentijnse studente Roet van 31 bij haar in huis. Ruth, Roet, hoe Hallo, lindo, hey, Hoe gaat su Hoe gaat Bien. Hey. Roet komt thuis. Ze heeft net de hond uitgelaten. En... Hoe bevalt het? Wie wil beginnen? Ik is het met Francesca? Nou, maar hier Nou, Nee, zegt wat eh, zegt: Nou, als je het antwoord daarop wil weten, dan moet ik even alleen met je zijn. Maar <laughs> nou, bueno, dan ga ik het eens dus even bij mevrouw Francesca proberen. Eh, Signora Francesca. Bien. Bien. Ah, u hebt er geen problemen mee om het zo te zeggen waar ze bij zijn. La ja. enige cosa ja. es que muchas veces me llega ja. a la noche un poquitín tarde. Pero es que sabe qué pasa. Ah, soms komt Roet een beetje laat thuis. Hoe laat? Pues claro, viene a las once menos cuarto, a las once menos diez. Soms komt Roet een beetje laat thuis. En ze zeggen, ja, maar ze, ze, ze begint pas om 6 uur op de universiteit. de días... En dan komt ze wel eens. Uh... Nou, de, de kussens vliegen hier bijna door de huiskamer. Als uh, Francisca uitlegt dat uh, Ruth soms een beetje laat thuis komt. Ze moet eigenlijk half elf uiterlijk thuis zijn volgens de regels van het programma. <laughs> ze komt wel eens een kwartier te laat. Een kwartier te dat is veel. We een het maar in plan de broma. Voor de zekerheid legt Francesca nog maar even uit dat het een grap is. En dat ze graag een beetje mag pesten. En als alle gekheid weer op een stokje gezet is, kunnen we verder met ernstiger zaken. Zoals de vraag of de ervaring van het samenwonen hen ook veranderd heeft. Precisamente ellos me han meer optimisme gegeven. Yuna seguridad. Francisca zegt dat ze niet echt anders is gaan aankijken tegen jongeren. Uh, wel zegt ze hebben ze me optimisme en zekerheid gegeven. Me ha dado optimisme. Optimisme, y ganas de vivir, ganas de estar con ellos, Optimisme en zin in het leven. Dat is wat Francisca ontvangt van de studenten. En Rut, ben jij anders gaan aankijken tegen ouderen, tegen bejaarden? Ruth zegt dat ze nu meer rust en geduld heeft dan vroeger. En als het aan haar ligt, blijft ze bij Francesca wonen tot ze over twee jaar haar studie heeft afgerond. Ja. Ja, ja, Dat is mijn idee. je kan ya te puedes quedar toda la vida. Wat Francesca betreft mag ze altijd blijven. Mientras no encuentres el de los ojos azules. Que no, que no va aparecer, mujer, que ya le dije que no. Que no. Zolang, zolang Root niet de prins met de blauwe ogen ontmoet, mag ze hier blijven wonen. Siempre hacemos niet, con esto. Morgen is metropolis in New York, waar ouderen vandaag les krijgen in het gebruik van smartphones. It's hard to retain everything that you've learned. You know, you have this nice, okay, and you get home. What did they say? I'm supposed to press, but you just experiment. Then sometimes I see LOL. What's LOL? Laughing out loud. Dat morgen in metropolis radio. Marlena Dumas een van Nederlands belangrijkste kunstenaars en ook internationaal zeer bekend. Haar werk hangt in musea over de hele wereld. Ze heeft in het net heropende Stedelijk Museum in Amsterdam een eigen permanente zaal. En dat is heel bijzonder voor een nog levend kunstenaar. En dat doet ze, nog leven. Oh uh, en het is dus ook niet zo raar dat ze de belangrijke Johannes Vermeer voor 2012 kreeg. voor haar hele werk. Want dat is de staatsprijs voor de kunsten. 100.000 euro groot. Welkom, mevrouw Duma. Uh, u had enige aarzeling om die prijs te accepteren. Waarom eigenlijk? Ik zou een gat in de lucht springen. <laughs> en die voor, en die alleen vanwege het geld? Nou... In de is mooi, informistisch uitgedrukt. Nee, oh. maar, maar zoals je weet, die afgelopen jaar... en ja, daarvoor uh, zaten wij dus met al die, uh, die treurige cultuurbeleid... en al die ontzettend veel uh, bezuinigingen en bottenbeilen en al dat soort dingen. Mm -hmm. En iets wat sowieso heel treurig is, vind ik dat... Uh, Kunst en cultuur altijd daar een beetje afgescheept worden. Dat je vaak krijgt dus, uh, die uh, staatssecretaris of zo. We hebben ook niet een echte minister alleen mm -hmm. voor kunst en cultuur. Nee. Die. Um, en nu zeg ik dat hij het misschien niet helemaal zo bedoeld had, maar toch klinkt het altijd of men met trots bijna zeggen, kijk, ik weet helemaal niks van dit gebied, en eigenlijk is het ook maar goed zo. Dus het is en dan, dat mm. is dus toch... Bedoel, je is het met een voetbaltrainer, oeh, dat moet je niet durven te zeggen. Ik weet niks van voetbal, maar ik ga toch uh, ik jullie ga zeggen prijs, hoe dit moet. Ja. Dus, dus dat al wil ik zeggen. Dus ik had helemaal niet verwacht om zo'n prijs te krijgen. Hij is maar jong, hè, die prijs. Mm -hmm. Hij is maar nog vier jaar. Uh, dus ik was niet zo heel erg op de hoogte maar van dat prijs. Zegt u, met zo'n staat, die zo, een staat die een dergelijk beleid voert... of eigenlijk niks met kunst op heeft, daar zou ik, wil ik me niet mee vereenzelvigen. En dat doe ik wel als ik die prijs aanneem. Toch heeft u het gedaan. Wat heeft u uiteindelijk over de drempel getrokken om te zeggen... ik neem hem toch aan? Nou ja, kijk, um, zoals bekend zijn, die algemene, ik kom van Zuid-Afrika oorspronkelijk, kwam hier studeren. Toen ik in Nederland kwam, vond ik het zo mooi, ik was helemaal verbaasd, dat het lijkt of Nederland zo'n beschaafde land was, dat die vond dat cultuur en kind echt een onderdeel is uh, van belangrijke dingen. En terwijl in Zuid-Afrika dat helemaal niet zo was, dus ik. Had altijd gezegd, goh, uh, ik ben um, in het Paradijs aanbeland. Nou, nou, dan, dan niet alleen maar dat hoor. Wacht, ik wist het dan ook wel andere dingen. Nee, ja. maar ik, ik wist dat niet, maar ik bedoel, ik vond dat een mooie aspect van Nederland. Ja. Ik dacht, dit is een bewustzijn wat hier al is. Dus ik heb nooit gedacht dat ik zou moeten teruggaan om aan die Nederlanders te, uit te leggen waarom dit wel belangrijk is. Die, ik voel soms alsof uh, Nederland moet zijn polarisatie, al die dingen wat wij in Zuid-Afrika juist moesten overkomen en doorwerken, alsof mm -hmm. Nederland die terminologie gaat aannemen nu pas. van ja mm -hmm. en, en dat vind ik dus heel treurig. Dus ja. ik bedoel, dus die staat was voor mij ook goed. Zo, ik bedoel, ik kwam niet daarom meer naar toe om mm -hmm. te ja. studeren, maar ik vond het heel mooi. Ja. In de toespraak bent u ook uitgebreid ingegaan op het uh, Nederlands. Onze kunstenbeleid hmm. oh, en op die bezuinigingen. Wat, het, wat vindt u nou dat de kunst het hardst treft, welke maatregel? Ja, kijk. Um, ja, kijk die, die daar is natuurlijk zoveel zoveel. Uh, um, hoe moet ik zeggen, afdelingen in ja. dingen en die, uh, kunsten. Dus ik kan niet over alles. Dus schijf... we, als we dicht bij huis zoeken bij u, u geeft ja. zelf ook les. Uh, uh, bij de ateliers waar u zelf ook uw opleiding heeft gehad. Is ja, dat ja. iets waar u zich zorgen om maakt? De ja, opleiding nou, nou, van. Ja, bijvoorbeeld. Kunstenaars? Kijk, ik heb drie punten genoemd in mijn pleidooi. Ik, ik zeg, ik neem het aan ook, omdat ik een pleidooi wil houden, voor die kunst. En dus die post-academische, zoals het nu heet, post-academische instellingen. Uh, die ateliers is één van hen. En dus die één wat ik. Dus, uh, die waren altijd klein. Die hebben ze ook uh, sterk gemaakt om klein te blijven, omdat die. Uh, die heb geen overbelaste schulden, zoals bankmensen of zo nu. Plak je eigen zegels. Dus eindelijk hebben wij als instituut uh, uh, helemaal niks fout gedaan, kan je zeggen. En dan worden het toch gestraft met nul subsidie. Hmm. Ik kan niet een prijs aannemen met een heleboel meer nullen en in erbij... dan waar ik uh, dan zelf schrijven. die ja. mensen krijgen helemaal niks. Heeft u daarom de prijs ook weggegeven? Nou ja, grotendeels kan je dit zo uh, opzommen. Um, want, want vaak in die kranten doetelen ook alsof kunstenaars allemaal alleen maar subsidies willen ontvangen en die. En ik. Uh, vind dus dan... Uh, kijk, een prijs is een extra iets. Hè? Ja, ik, ja. Ik, ik vind niet je verdiende prijs. Dus je, ik bedoel, nee, nee. Nee, Niemand heeft er recht op. Uh, nee, een nee. prijs is toch iets extra. is heel mooi. is een voorrecht. is niet recht. En dus, um, als ik nou... Uh, in, in ieder geval, zo, ik kan... Ik weet ook dat ik... Um, ja. Ik zeg ook niet dat iedereen moet zijn prijs weggeven, hoor. Nee, maar uh, u doet het omdat u die opleiding zo belangrijk vindt... dat u niet zou willen dat, dat daar de klat in komt. <laughs> nee, ik vind het dus helemaal uh, weer door de kortzuchtigheid. Want is, uh, die opleidingen is uh, eindelijk wereldberoemd. Hoor. Dit is dus echt dingen dat overal gewaardeerd wordt. Daarom kwam ik ook naar Nederland, ik zeg, omdat... Um, en, en dit is dan dingen, ook die Rijksacademie... Uh, meerdere van die, die dingen is echt die, een van die... Ja. basis van Nederland... Ja. Ik, ik, ik wilde even naar een ander aspect van die uh, maatregelen toe. Ja. Uh, onder andere uh, heeft het kabinet toen de tijd bepaald, en dit kabinet heeft dat herhaald, uh, kunstenaars, uh, toneelgezelschappen, noem het maar, musea, mm -hmm. die moeten voor meer eigen inkomsten gaan zorgen. Die mm -hmm. moeten meer ondernemer gaan spelen. Mm -hmm. En na afhankelijk enorme protesten, mm -hmm. zag je toch hier en daar dat mensen overal mogelijkheden zagen. En om, he, langzaam werd mm -hmm. er wat positiever over gesproken over het ondernemerschap bij een kunstenaar. Ziet u dat ook? Ja, maar kijk, dat, ik ben jammer dat die twee dingen nou tegen elkaar uh, zo uitgespeeld worden. Mm -hmm. Want kijk, vaak zeggen we, moeten die Amerikanen volgen? Nou, als we die Amerikanen op een heleboel dingen hebben, hebben ze gevolgen, wat we ze helemaal <laughs> niet moeten volgen. En dat hele ding van, als je dus jouw individuele sponsorship, als je die hele tijd die mensen... Uh, dat, ik begrijp wel dat daar moet bezuinigd worden. Mm -hmm. Maar ik zou graag al zeggen... het wordt nog veel minder. Maar dat je dus zegt, ik ben jammer daarover. Weet je, want een basis vind ik het goed... Hm. Dat, dat die staat iets daarvoor doet... en een neutralere iets om niet meer te bemoeien. Ja. Want uh, in die uh, systemen waar en ik dan ook zat... als je in een Amerikaanse museum tentoonstelt en zo... Uh, ja, je hebt dan te maken met allerlei macht van individuen, hmm. ja goed, we nee, hebben niet al die tijd nou. om daarin te gaan, maar ik wil alleen maar zeggen, het is niet slechter daar, dat, ja. maar, maar die balans, het is nog niet, ja... Met een van de gevolgen van die bezuiniging heeft u zelf uh, te maken gehad. De musea die hebben moeilijkheden om te overleven. Sommige, sommige niet. Maar een museum, museum in Gouda mm -hmm. heeft een kunstwerk van u. De Schoolboys, heel bekend. En dat museum, daar ging het slecht mee. En die hebben het ver verkocht. U was daar woedend over. Ja, maar, maar dit is dus ook... ook maar wel begrijpelijk, toch? Ja, maar kijk, wat ik ons was, dat was die basisbegunsel daarvan. Hè, mm -hmm. Dat uh, dit, uh, dan... Toen wordt het vaak zo omgedraaid, zeggen ja, maar waarom moeten we alle de maas bewaren of dit of dat? Maar dat heb ik nooit gezegd, nee. weet je? Ik heb niemand gevraagd om, om elke dingetje goed te vinden, maar als een museum dat vrijneemt om om ze niet te houden aan die regels van die musea... en iets op die vrije markt zitten. Uh, dit is toch wel een hele uh, iets anders. Het dan, is meer dat u dan zegt... dan worden die uh, kunststukken die bij een collectie horen... je bouwt zo'n collectie op, ja, meer ja. een soort handelswaar. Dan zeg je, ik heb even ja. geld nodig. Ik pak wat van de muur en ik gooi het over de toon. Ja, ja. ja, dan zul je in principe dit met andere werken... wat iedereen wel meer waardevol achter Nou, dit doen. was niet onwaardevol, toch? <laughs> ze hebben het verkocht ja. omdat het zoveel opbracht, zoveel waard was. Ja, maar om het ook dat zien. te repareren, ik kan ook zeggen, dan moeten er andere manieren gevinden. Of uh, kan u mij even een ander gevraagd, het bewijswisp. Nee, nee, kijk, nou ga ik weer van die punt af. Maar ik wou zeggen, die veilinghuizen is ook een heel ander gebied. Dat werk, die is ergens blijkbaar naar China gegaan. Mm -hmm. In een veilinghuis, um, eerst... Het is dus niet aan die kunstenaar, maar mm -hmm. aan die koper. Ja. Dus ik weet dus niet uh, waar dat werk is en ik, bedoel, ik weet ook niet wie hem bezit. Ja, en u dus, zegt en dat is ook niet de taak van een museum om een soort veilinghuis te gaan worden? Ja, Absoluut niet. Nee. Maar het is ook een raar gevoel dat je niet weet waar je, waar je eigen schilderij is. Ja, en, ja. en ik bedoel, veel, vroeger wist ik niet dat het zo werkt, maar, en dan, maar, maar dit is iets heel vreemds ja. omdat ik daar aan heg om werken, dus um, veel. tentoonstellingen zijn. Ik zit dus niet allemaal nieuwe werk, maar je, dus, dit komt uit een tijd. Dit een, uh, tentoonstelling is voor mij een beetje zoals iemand wat een film maakt of wat een boek schrijft. Dit is karakters en we spelers hebben nog, uh, uit een We hebben nog één tijd. minuut, ik wil u toch even vragen. Er komt in 2014, als ik het goed ja, heb, een overzichtsentoonstelling ja. van uw werk in het Stedelijk, ja. komt daar veel nieuw werk van u te hangen? Nou, als ik zoveel uh, andere neveneffecten moet gaan doen. Zoals dit. <laughs> Zoals dit. Heeft mijn kwast is dus uitgedroogd. Dus, uh, nou. Maar kunnen we iets verwachten, wat, wat ook nog weer een beetje reurroom gaat veroorzaken? Zoals het portret van Osama Bin Laden, wat dat heeft gedaan? Maar weet je dus, dit, nou, ik, ik uh, vaak maak dingen lang nadat je het zijn gedaan dus, Want die Osama kwam ook al uit de lange tijd. Uit maar 2006, nu, ja. Nu, uh, dus, ja. Dus het is nooit mijn bedoeling om mensen eerst, dus, uh, om mensen, andere mensen te schokken. Ik moet altijd eerst werken met mijn eigen vrezen. Dus ik hoop dat dit iets is wat iedereen uh, mooi vindt. Mo nou ja, opgewonden. We moeten van er nog een jaar dan. wachten. Maar dan. Maar dan <laughs> doe maar. Hartelijk bedankt. Okay. <laughs> Vrijdagavond in Brands met Boeken. K.W. Moediri over zijn romandebuut Meneer Sadek en de Anderen. En de Roemeense schrijfster Mira Fetissou, pas zes jaar in Nederland... vertelt over de worsteling met haar eerder dit jaar verschenen bundel... Lief kind van mij...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 Kijk op laat je niet afleiden.nl. Hallo, ik ben Nick, zakelijk specialist van Vodafone voor ZZP'ers en MKB'ers, gevestigd in Zijst.